Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Taliban hebben in Afghanistan de grote stad Kunduz veroverd, dat zeggen verschillende media. Het is al de derde provinciehoofdstad die in twee dagen tijd wordt bezet door de Taliban. Het Afghaanse leger vocht nog wel terug in Kunduz, zegt correspondent Aletta André. Maar toch zouden ze uh, ja, de stad uh, zijn gevallen naar de Taliban. Dat heeft een lokale official bevestigd tegenover de BBC. En die zei ook dat de Taliban uh, de, de gevangenis uh, hebben bestormd. Maar dat het vliegveld nog wel in handen is van het Afghaanse leger. En daar zouden uh, de soldaten nu naartoe zijn gevlucht. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De Taliban rukt de laatste tijd steeds verder op... nadat westerse troepen zijn vertrokken uit Afghanistan... Een agent in Rotterdam is vannacht in zijn been geschoten. De agent fouilleerde een verdachte man die nog snel een tas weggooide. In die tas zat een wapen dat afging. De kogel kwam dus in het been van de agent terecht. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. En het nieuwe voetbalseizoen in Nederland is gisteren afgetrapt. PSV won de Johan Cruijffschaal ten koste van Ajax. Het werd 0-4 in Amsterdam. De grote man was Noni Madueke. Hij scoorde twee keer voor PSV. Komende vrijdag begint het nieuwe seizoen in de eredivisie. En Nederland komt met een recordaantal van 36 medailles terug uit Tokio. Vannacht werden er weer drie gehaald. Abdi Nagee won zilver op de marathon. Baanwielrenner Kirsten Wild pakte een plak. En het werd geen gouden Harry's hat-trick voor Harry Lavrijzen. Hij moest genoeg nemen met brons. dat was op het onderdeel Keirin. Gisteren en vandaag heeft, ik was ik helemaal gesloopt. Ik, ben, ik was eigenlijk al heel blij dat ik in die finale kwam weer. Ik kon me toen wel weer even helemaal opheppen om volver te gaan. Nou, ik denk dat als ik, als ik gisteren wist van uh, de zin om een brons en medaille, dan uh, had ik ervoor getekend. Dus uh, ik moet hier eigenlijk wel een hartstikke blij mee zijn. Straks om 1 uur dan is de sluitingsceremonie. Sivan Hassan draagt dan de Nederlandse vlag. En het weer nog. Af en toe wat zon vandaag, maar er zijn vooral veel buien met soms ook onweer. Het wordt vanmiddag max een graad of 20. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Thank you. Goedemorgen luisteraars, welkom bij twee uur van ZFM Jazz... samenstelling presentatie Alko Beuving. En we gaan er weer tegenaan met mooie jazzmuziek. En het thema van deze uitzendingen zijn eigenlijk alles wat met de tuin te maken heeft. Dus dan gaat het over de bloemen, het gaat over de beesten, het gaat over de planten. Kortom, alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit, zou ik bijna zeggen. En dan begin ik deze twee uur met een nummer van het Metropoolokest, uh, Sleeping Bee. Het laatste deel liet ik nog een stukje horen van Sleeping Bee door Mel Torm. Maar dit is van het Metropole Sleeping Bee met Ak van Rooijen. Luisteren. De en het volgende wat ik heb klaargezet, dat is uh, uit een, van een cd'tje Two, Two of a Mind. Dat is een album opgenomen door de Amerikaanse jazz saxofonist Paul Desmond en Gary Mulligan. En daar staat een prachtig nummer op wat aansluit bij het thema a Blight of the Fumblebee. Komt ie.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 Het waren Paul Desmond en uh, Gary Mulligan. De uh, Blight of the Fumble Bee. Van een uh, LP, The Two of a Mind, 1962. En deze twee heren uh, kunnen wel uitstekend samenspelen. Dat is uh, grote klasse. Uh, en die hoorden natuurlijk wat koper. En dat gaat ook van, geldt ook voor de volgende CD van uh, Frank Sinatra. En dat draait nu uh, Goody Goody, bekend nummertje van Frank Sinatra. En daar komt hij. Even uh, kijken, goody. So you met someone who set you back on your heels. Goody goody, you met someone, and now you know how it feels. Goody goody, you gave him your heart too, just as I gave mine to you, and he broke it in little pieces. Now how do you do, hey, you lie awake just singing the blues all night Goody, goody, you think that love's a barrel of dynamite Hooray and hallelujah, you coming to ya Goody, goody for him, goody, goody for me And I hope you're satisfied cause you got yours You gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Yeah, how do you do? So you lie awake just to sing in the blues all night. Goody, goody, so you think that love is a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to ya Goody, goody for him. Lots of goodies for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you I hope you're satisfied, you rascal, you Ja, dat was natuurlijk de Good of Sinatra, En dat komt van een LP uit 1962. Sinatra in Swinging Brass. Vandaar dat ik tussen twee andere nummers in heb gezet. En dat Goody Goody is ooit nog eens uitgebracht als een, als een, ja, een song. Een, een, een single, volgens mij. Uh, leuk werk. En dat heeft hij samen gedaan met Miel Hefty. Dat is een componist-arrangeur. Die onder andere de muziek van de tv-serie Batman gemaakt heeft. Doe ik zo. Ik me herinneren. Uh, wat ik onlangs uh, gehoorde, was ook weer de moeite waard. Dat was een cd, een uh, dubbelhaar van Hargrove en Miller. Dat is onlangs uitgebracht van een concert uit 2006 en 2007. En uh, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, omdat dat de enige opnames zijn van Hargrove en Miller. Bovendien uh, zijn duoplaat van trompet en piano komen niet zo heel veel voor in de jazz. En dat is een, een mooi uh, ja, cd geworden. En uh, ja, de toon van Harkov is natuurlijk vol. En uh, zijn melodische lijnen lang. En het spel van Miller is uitbundig en bloemrijk. Kortom, het spelplezier druipte vanaf. Vandaar het nummertje van deze uh, onlangs uitgebrachte cd 2021. En dat is Monk's Dream bekende. Deze mooie klanken kwamen van een cd'tje, een dubbelaar van uh, Roy Hargrove en uh, uh, Milgru Miller op piano natuurlijk. Uh, opnames uit 2006 en 2007, maar onlangs pas uitgebracht uh, Het thema van deze uitzending is uh, The Garden. En zo kwam ik terecht bij een, een, een, een keyboardspeler genaamd Bob James. En die heeft... Uh, uh, ook een diverse solo gemaakt. En op een van zijn uh, solo platen staat het nummer uh, The Garden. En die melodie die komt me wel heel bekend voor. Want het lijkt wel kanon in D van Pachelbel Luister maar. Applaus komt ie. <truim> Ja, dat was duidelijk Pachelbel. Uh, Canon in D, zo te horen. En dit werd uitgevoerd door Bob James, een uh, keyboardspeler. Uh, mooi nummer. Het nummertje wordt ook wel eens gebruikt tijdens trouwerijen... die dan al in een tuin kunnen plaatsvinden. Het nummer is getiteld in the garden. Uh, well, en dan uh, heb ik nog klaargezet. Uh, Minnie Ripperton, uh, Come to my garden. Een cd'tje uit uh, LP, moet ik zeggen. Uit, even kijken wanneer die... Wanneer die uh, Even kijken, die is in 7, 1970 uitgekomen, opnames 69. Winnie Ripperton, Come to my Garden. volgende nummer is een, echt een hele bekende. Die kent iedereen. Minnie Ripperton zal niet iedereen herkend hebben. Maar deze van Meso Forte Garden Party, die kent iedereen. Het is wel een beetje een verkorte uitvoering. De origineel duurt iets van meer dan zes minuten. Dit is een radio-uitvoering. Die zal dus wel iets van drie minuten duren. Komt-ie. Garden Party. Ja, dat was natuurlijk de bekende kraker van Meso Forte Garden Party. Als je vandaag een party in je tuin wil houden... dan zal je toch een regenzeiltje moeten spannen. Want volgens mij, ik zie het water langs de ruiten lopen. Dus uh, succes als je moet barbecue vandaag in de regen. Um, ik heb het, volgende wat ik heb, het thema is de tuin. En de, uh, het volgende nummer heet de Garden Delights. En dat is van Let Jazz yes Modes. Een album van uh, uh, de... Uh, French horn speler Julius Watkins... en de saxonist Charlie Roos. En dat is een mooi nummertje. Eens dus even kijken wie er uh, eigenlijk uh, uh, meespelen. Uh, Piano, Gildo Mahon, uh, Paul West. Paul Chambers speelt mee. Oscar Pettiford, eigenlijk heel bekende jongens. En ik moet even kijken welk nummer ik heb klaargezet. Ik dacht dat ik klaargezet had. Garden Delights, dat is nummer 13 op de CD. Uh, dan is Paul West speelt op de bas... Komt die Garden Delights. kijken wat ik... Oh ja, ik zie al wat ik uh, het volgende heb neergezet. Dat is de Baylor Project. En ik las in uh, een Amerikaans jazztijdschrift dat die net weer een nieuwe cd hadden uitgebracht. Ik vind het wel mooi. Die heb ik nog niet gehoord, dus daar kan ik er niks van draaien. Maar ik heb wel van hun cd uit 2017. Het is een jazz yes duo uh, uit New York. En uh, die hebben in 2017 een cd uitgebracht. En dat is een mooie cd geworden. Er staat onder andere op uh, Tell Me a Story. me now and then, because you are my friend. Every single day is a memory found, so won't you take my Even though I knew you would always return mooie muziek van de Baylor Project. Uh, wat ik heb klaargezet is... Uh, een nummertje Mary Shot The Garden Door. En dat is een van, van Donald Fagan. Van zijn cd Morphed Cat. Ik dacht 2006 of 2008. Zo uit mijn hoofd. Ik draai hem niet helemaal. Want het meestal zijn dat wat lange nummers. Donald Fagan natuurlijk bekend van Steely Dan. Ik garden door. Ze komen binnen onder de radar. Dan heeft hij het over de Republikeinse Conventie... die in Manhattan aan de slag ging. En, dat is, dat is, en daarvoor is het hem eigenlijk op geïnspireerd. Maar ik ga er toch mee stoppen nu van Donald Fagen, Want ik heb nog meer klaarstaan... wat ik toch in ieder geval wil laten horen. En dit is een, een oudje van Herbie Man... De butterfly in de stone garden. Nou, de vlinders kan je natuurlijk overal zien ook in de, als de zon schijnt. En maar een vlinder in een steentuin, dat is toch een lastig verhaal. Komt-ie. Een, een jazzspeler die op de fluit uh, speelt. En uh, ja, het mooie klanken, maar ik draai hem toch langs mijn hand uh, weg. Want uh, we hebben nog meer klaarstaan. En het zijn allemaal nummers die meer dan zes minuten duren. Dus, volgende keer beter. Maar ik vond deze klanken wel... Dat deed me herinneren aan een band. Misschien ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Die heette Spin. En dat is eigenlijk voortgekomen uit de, de Haarlemse formatie... Uh, uh, exception. Want als je kijkt wie daarin meespelen, dan is dat uh, Rijn van de Broek op trompet, Jan Fennek op uh, fluit, hobo, clarinet, Hans Jans op de toetsen, Hans Hollensteller gitaar, en Synthesizer. Jan Hollensteller, bas en toetsen en cello en Kees Kranenburg op de drums en percussie. Nou, dat is dus wel bekend in onze regio en dat is een, eigenlijk een jazz rock formatie geworden. Ze hebben niet lang bestaan volgens mij, want ze hadden toch niet het gewenste succes. Maar een van die nummers, dat is Grasshopper. En dat stond volgens mij op hun, uh, hun eerste cd. Dit is ook volgens mij nog een klein hit in Amerika geweest. Het wel leuk op deze oude klank toch weer eens te voorschijn... dit stedtje kwam in 19, 1976... en ja, ik vond het wel leuk omdat het uh, toch aansluit bij het thema... het nummertje Grasshopper. dat zie je wel in de tuinsprinkhanen. Dus vandaar dat ik dit uh, nog uitgekozen had. Maar het is ook wat aan de lange kant, dus ik moet het hierbij laten. En als laatste heb ik nog wel iets moois klaargezet. Dat is het laatste nummer alweer... En dat is een band die heet The True Loves. is een band uit Seattle. En uh, er staan ook mooie filmpjes van op YouTube. Ik kan je adviseren om daar eens naar te kijken. Want het, ze maken hele mooie muziek. En hun laatste CD, uh, Sunday Afternoon, heet die. Ja, daar staan mooie nummers op. Uh, Dit It again. The True Loves. Even kijken of we dat allemaal goed zetten. Ja, daar komt hij. The True Loves. Ik heb geluisterd naar CFMGS samenstelling presentatie. Alko Beuving, we hebben gedraaid muziek eigenlijk rond het thema... de tuin met bijen, vlinders, uh, nou, van alles en nog wat. Verschillende soorten tuinen, er zat bekend tussen, er zat wat onbekend tussen. Dus Ik hoop dat je het leuk vond en ik adviseer je om eens muziek te bekijken... van The True Loves, een uh, funkband uit uh, Seattle, de Verenigde Staten... en hun nieuwste cd'tje, onlangs uitgekomen, Sunday Afternoon. Ook de titelsong Sunday afternoon is zeer de moeite waard. Kijk op YouTube en je kan ze vinden, de True Loves. Kortom, ik wens je nog een hele fijne zondag. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ga er toch op uit, tussen de buien door. En geniet van het leven. See you next time. Tot ziens. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.